met Maarten Dallinga. Ach, doe nog maar een schepje. Portie 2. In de vakantie elke dag een ijsje en geen waterijs. Nee, een lekker romig ding op een stokkie. Elke dag. En die reep chocolade, oeps, nu al op. Mensen in mijn omgeving zijn wel eens jaloers op mij omdat ik zo'n beetje alles kan eten zonder dat ik er echt van aankom. Het zou misschien de leeftijd zijn... Kijk maar uit, als je de dertig gepasseerd bent, moet je heel wat meer moeite doen om een buikje te voorkomen, zeggen mijn vrienden wel eens. Ik hoop dat ze ongelijk krijgen. Welkom, dit is, dit is de nacht van dinsdag 4 september. Sonja Bakker is uit, het Flintstone-dieet is in. Volgens foodwatcher Anneke Amelaan is het Oerdieet de nieuwe standaard. Ze vertelde erover in Dit is de dag, zometeen het gesprek. En daarna dan praat ik graag met u over diëten en over afvallen. Over te dik zijn. Terug naar slank en hoe moeilijk dat soms wel niet is. Gary Rafferty en Right Down the Line. Sonja Bakker is uit. Het Flintstone-dieet is in. Volgens Foodwatcher Anneke Ammerlaan is een Het Oer-dieet de nieuwe standaard. Dat is een dieet zonder granen, peulvruchten, gluten en met heel veel eiwitten. Een gesprek uit het radioprogramma Dit is de Dag. Met ook in de studio politicoloog André Krauwel. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag uh, met Anne-Claude Alain. Kom maar, little Pebbly Poo. Eet je mush. Kom maar, Pebbles. It's, it's... Mm. Het is. Mmm. Zie, dat is goed. Ze maken deze kitty veel beter over het tijd. Ja, dat was Fred Flintstone. Anneke, die geeft zijn uh, dochter te eten. We laten hem horen omdat we het gaan hebben over het nieuwe... de nieuwe rage op dieetgebied, het Flintstone-dieet. Ja, of het oerdieet. dieet okay. Of officieel het paleo-dieet. En het wordt ook wel het caveman-dieet. Uh, Oké, okay, het dat heeft een dat heleboel dat namen. Het heeft moet, een heleboel namen. Moeten we ook weer op jacht of mogen we nog naar de supermarkt? Uh, nou ja, maar in, het is wel op jacht in de supermarkt. Want uh, er zijn een heleboel producten die uitgesloten zijn omdat we eten zoals de jagers, verzamelaars, die dat, uh, ff, ja, dat ruim 10.000 jaar geleden deden. Dus voordat er uh, boerderijen waren uh -huh. en uh, gefokt en uh, getild werd. Dus uh, men zegt dat uh, onze genen zijn niet mee veranderd met het eetpatroon van ons. Dus moeten we terug. Dus moeten we terug. En met name die laatste 200 jaar is er zoveel geïndustrialiseerd dat eigenlijk datgene wat erbij is gekomen, is alleen maar heel slecht voor ons lijf. Oké, okay, en wat blijft er dan nog over? Wat mogen we dan nog wel? Nou, ik heb een lijstje gemaakt van wat we wel mogen, en dat is heel veel. Ik, maar ik denk dat het belangrijker is om te vertellen wat we niet mogen. Nou, oké, okay. daar dan maar mee. Dat is wel leuk, omdat dat met nu te maken heeft. Nou, om te beginnen um, mogen we geen zuivel, want ja, 10.000 oh, jaar geleden waren, we werden nog geen koeien gemolken. Andere kraal haakt nu al af, geloof ik. <laughs> uh, geen granen. Uh, graal, die werden he? niet verbouwd. Oh. Oh. Uh, geen pasta, dus de, de, de, dat, uh, ja. dat speelt een rol. Geen, pil, geen brood? nee. Geen pulvruchten. Nu ga ik afhaken. Geen uh, gefrituurde producten. Oh, dat, dat, dat mag niet. Dat maar wat mag er wel? Het nou, is goed. echt hartstikke veel wat wel mag. Uh, groenten. Dan met name bladgroenten. Uh -huh. uh, fruit. Alle soorten fruit. Uh, niet te veel koolhydraatrijk fruit. Ja. Avocado's. Oh, dat is lekker. Avocados zitten namelijk ook een giga-hype op dit moment. En de avocados en mensen zeggen... nou, ik eet al twee, drie keer in de week avocado. Daar zitten veel essentiële vetten in. Noten, let maar op. Oh. Uh, walnoten, amandelen. Eerst verguisd omdat ze zoveel calorieën hadden. Zijn nu helemaal hip en happening. Hetzelfde geldt voor kokosmelk. Oh, ja. Kokosmelk mocht dus ook niet... want dat zouden niet de goede vetten zijn. En dat mag nu wel... En ja, uh, toch vrij veel vlees. Je ja, hebt geen kokosnoot hier? Nee, maar ja, dat is een ander probleem. <laughs> ja, nee, je, ja. je mag geen aardappels. <clears throat> maar in Peru, hè, die, uh, aard is op die op die op die, op die uh, giga-hoogte worden, of daar nog groeien. Die past natuurlijk wel heel perfect ja, in even. het dieet daar. Maar dat is weer een ander dieet. Okay. Dat is een andere hype. Maar, en dat is uh, dat je eet van je, van je gebied van waar je, waar je vandaan komt. Je hebt uh, een, een paar interessante trommeltjes hier op tafel staan. Wat zit daarin? Nou, ik heb uh, het punt is natuurlijk... Er werd mij gevraagd, neem wat producten mee die binnen dat dieet passen. Dat is heel leuk, maar... Wat het allerbelangrijkste is van het paleo-dieet... is dat je het zelf bereidt. Hm. Of dat je het ergens koopt. Maar het is absoluut niet geïndustiër. Ja, niet ge en klaar. Dus ik ben even de keuken ingedoken. <lacht> ik ben net terug van vakantie, dus ik had niet zoveel in huis. Er gaat nu ik even heb... een bakje open en daar zit iets in. Ja, ik heb uh, een salade gemaakt van avocado. Oh ja, wat ook heel erg goed is... want het paleo-dieet gaat met name over verteren. Het gaat over twee dingen. Lang verzadigd zijn... Dat doen de eiwitten en een goede vertering, een goede spijsvertering. En dat doen alle groenten en granen. Of okay. enfin, niet granen, zaden juist. Ja. Ik heb een salade gemaakt van avocado met rucola en ui. Want ui is heel erg goed. Dus... Er wordt nu even een vork tevoorschijn gehaald en een bordje. Ja, en, en een en dus, en, en, Maar ik heb voor de kleur een paar tomaatjes in gedaan. Maar ik weet niet of dat mag. Nee. Wat mag maar... hier op bord? Oké, okay, dat, dat is de salade. En dan heb je nog een bakje bij je. Maar dat mag zo open. Maar even nog een wel belangrijke vraag. Is het. Is het, is het, is het is het niet eigenlijk verschrikkelijke onzin? Nee. Oh. Ik, ik vind het absoluut niet 100% onzin. Kijk, oh. voor mijn werk kijk ik ernaar en dan zeg ik wat betekent het. Ja. Betekent dat we weer teruggaan naar basisingrediënten, zelf gaan koken, uh, gezonder gaan, uh, bereiden, gaan bereiden. Het gaat met name om een. Um, wat het spannendste is van het paleo-dieet, is dat het gaat. Om weer zelfvoorzienend te zijn en om weer een zelfhelend effect te hebben. Je zodat eigen voedsel. Je, je eigen voedsel, gezond zijn vanuit je lijf, zeg maar de wereld aan kunnen. En dat vind ik het leuke. Maar ik zit nog even naar andere Kouwer te kijken. Volgens mij wil hij een hapje proeven. Ik, ik, ik, ik zit dat eten Ik heb nog niet al het Geef een kratje even aan André met de vork. En dan gaan we even horen of het inderdaad ja. lekker. Maar jij zegt dus dus niet volkomen onzin. Maar die concentratie op eiwit. Daar zeggen helemaal mensen van ja dat is eigenlijk helemaal niet goed ja, dat om veel eiwit vraag. te eten. Maar kijk ik zelf vind dat op zich niet zo interessant. Of die, uh, die verhouding. Maar wat voor mij heel interessant is. Is dat mensen duidelijk weer met nieuwe en andere producten. Aan de gang gaan. En dat we met name minder witmeel eten en minder suiker. Want dat is heel slecht voor die spijsvertering. Ja. En dat geeft uh, overgewicht en noem maar op. Ja, André, je hebt Heerlijk. maar één hap genomen en dan geef je maar wel een SV-wicht. Wee ja, maar weet je, het is een fout idee om te denken dat je dingen niet mag. Hè? Want bijvoorbeeld aan mandelen en walnoten, dan kun je net zoals meel gebruiken. Dus dat mag wel. Wat heb je in die. Uh, en ik in die... heb hier een smoothie meegenomen. Maar die mag je dan niet met yoghurt of zo doen. Maar ik heb hem met kokosmelk en honing gedaan. Oh, dat klinkt ook heel lekker. Mm. Dus die wordt nu nog even. Die mag je ook nog even ik proberen. Ik uh... <laughs> Maar je mag. Kijk, ook van het paleo dieet mag je af en toe zondig, hè? Oh ja. Dan mag je dus gewoon wel af en toe zuivel eten. Maar dan moet het wel rauwmelkse zuivel zijn. Want gepasteuriseerd maakt alles weer kapot. Je mag heel erg uh, volkoren brood eten. Dus er zijn inderdaad wel uh, mogelijkheden om er af en toe. Ja. Is, is, dit dan een nieuwe, is dit dan de opvolger van dokter Frank of van Sonja Bakker? Nou, het, het, het, het oer-e-dieet zijn ze al een hele tijd mee bezig. Maar het verschil met een dokter Frank en een uh, uh, Sonja Bakker... is dat dat bedoeld was om af te vallen. En dit dieet is bedoeld om gewoon een gezond lijf te hebben... En dan hoef je je helemaal geen zorgen te maken of je te dik bent. Want dat krijg je vanzelf. Ja. Uh, Anne Soldaat, jij ziet er vrij slank uit. Doe je daar iets aan? <tus> nou, ik, ik ben wel helemaal van de voeding. Uh, en daar verdiep ik me ook wel een beetje. En ik, ik vind, uh, uh, volgens mij is de trend en de boodschap ook vandaag... De dag dat we van het vlees af moeten, omdat... Toch, Het is een heel inefficiënte manier van voedsel. Oh ja, en dat, dat je is nemen. dus het leuke van het paleo-dieet. Want daar moet 27% van je uh, inname per dag bestaan uit vlees. En dan uh, vlees en vis ja. en dan met name de, de magere soorten. Dus, de boodschap is volgens mij ja. dat we in plaats van de granen aan het vee te geven... dat we de granen zelf tot ons nemen en dat daarmee een efficiëntie slag maken. Nou ja, dat is altijd het leuke van trends. Je hebt een trend en een tegentrend. Dus de ene eten geen granen en die eten het vlees. En de andere eten het ander. Hm. Voor mij ligt de waarheid in het midden. En okay. voor mijn lijf ligt de waarheid ook in ja. het midden. wil ik nog één ding weten. Wat zit er in het laatste trommeltje? Daar zitten walnoten in van eigen tuin. Oh lekker. Want dat mag ook. Hè? Ja. Dus, dus, en nee, maar ik zal jullie zo even laten proeven van die heerlijke smoothie. Uh, Oké, okay, nou, nou, hartstikke goed. Die is echt uh, fabel, <laughs> die fabeltastisch. Fabeltastisch lekker. Elsbeth Gutteke in gesprek met foodwasser Anneke Ammerlaan. En je hoorde ook nog muzikant Anne Soldaat. Lijkt dit Flintstone-dieet u wat, of ziet u er helemaal geen hel in? Heeft u misschien wel ervaring met het oerdieet Of bent u fan van een ander soort dieet? Of haat u diëten gewoon, omdat u er niet voor gemaakt lijkt? Verhalen over diëten afvallen, te dik zijn, waarom we te veel eten... of soms ook misschien te weinig. Ik wil ze graag horen. Mail naar nacht.eo.nl... of liever nog, bel naar de studio... Voorgesprek 0800 1121. Ik like watching films about ghosts. I like saying anything goes. I like no possibilities don't end. En ik work harder dan ik want to. En ik don't stop till I know the truth. And I love each and every one of my friends.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 Phil Collins, een groovy kind of love, en daarvoor Gobi Grant en een song about me. We hebben het over afvallen, over diëten, over te dik zijn. En uh, ja, of dat uh, een probleem is, of misschien wel helemaal niet. Uh, ben benieuwd hoe dat voor u zit. 0800 1121. Henk De Ruiter heeft gebeld. Goedennacht. Ja, goedennacht. Nou, te dik ben ik niet. Eerder eh, te maken, nou, ik zeg keurig op gewicht. Oh. Afgetreed lichaam heet dat. Hoeveel weegt u? Ik ver... Pardon? Hoeveel weegt u dan? Uh, 72,5 meter, uh, 86 lengte. Oh, dat, is, uh, dat is behoorlijk slank, volgens mij. Hè? Ja, maar ik uh, beweeg fysiek ook uh, tamelijk veel is in mijn vak. Uh, dan nu uh, betreffende het paleo-dieet. Ja. Ik, uh, ja, ik doe iets soortgelijks eigenlijk al uh, een flink deel van mijn leven. Mm -hmm. Dat wil zeggen, uh, ik verzamel uh, uh, vruchten, ramen, kersen, uh, noten, hazelnoten, walnoten, Breda staat er vol mee. Uh, ...alswel ook uh, kastanjes, daar kun je een uh, meel van maken... ...en daar vallen prachtige koeken van, uh, van te bakken. Uh, ik vis, de vis die ik mag meenemen, die wordt ook thuis bereid... ...om wat snoekbaars, heerlijk in de oven te doen. Uh, Ten meer ook omdat mijn inkomen dusdanig is... ...dat ik dus niet naar gezondheidsminkels kan... ...om exorbitant dure uh, notenpasta's te kopen... ...waarvan het niet geheel zeker is dat ze niet uh, met pesticiden zijn... Uh, uh, ja, dus, dus je bent volledig zelfvoorzienend? Nou, volledig niet. Ik heb natuurlijk wel de supermarkt nog nodig. Oh, dat ja, okay. Ik eet ook brood en uh, bananen en inderdaad ook wel kaas. Mm -hmm. uh, Roommelkse producten was in het verleden wel mogelijk. Daar ik uh, Een vriend, uh, zijn vader had een boerderij en schapenmelk bijvoorbeeld was uh, prima te doen. Ja. En u, u woont in Breda of omgeving? Ik woon in Breda zelf. Ja. In Breda zelf en in de omgeving is het dus veel te, te krijgen. Nou, Breda zelf heeft uh, een erg veel uh, hazelnotenbomen. En ik, uh, ik neem elke jaar, uh, kan ik zo'n 20 kilo rapen op een middagje. Ja. Um, er zijn in, uh, in de bossen rondom Breda hier en daar nog wel wat uh, stanjebomen. Een vriend van mij die heeft uh, een walnotenboom. En uh, ja, dat is dan dienst en wederdienst. En dan neem ik gewoon wat walnoten mee. En ja. dan maak ik mijn eigen pastas mee. Met een vriend samen uh, kopen wij... Hammen, want slachten mag niet meer bij de slager. En die worden gepegeld en gerookt. Um, dat doen we ook met de vissen die wij hier in uh, vangen uh, uh, buitengaat, Dus de makreel. Ja. Als wel ook uh, uh, de snoekbaars die bereid wordt, et cetera. En wat is nou uh, uw favoriete uh, gerecht? Mijn favoriete gerecht is uh, kastanjetaart. Kastanjetaart. En even heel kort, hoe maak je die? Uh, nou, uh, Kastanjes koken om doen van een schil... Uh, af laten koelen, meel van maken, um, met uh, uh, drie uh, eidooiers uh, uh, en uh, uh, kloppen uh, het eiwit van de eieren gescheiden houden, kloppen tot Haagse bluf in een, uh, uh, uh, een niet-ijzeren uh, bakblik, dus liefst een glazen bakvorm. Uh, uh, uh, uh, ga je dat bakken nadat je dus het uh, uh, kastanjebeslag met uh, het, uh, de Haagse bluf, de geklopte eiwit, samen hebt gevoegd. En, en dan, dan even bakken op 160 graden en dan krijg je een, een vrij lage koek, ding dat zich heerlijk laat maken en op laat maken met walnoten en hazelnoten. En gezond ook, hè? En gezond en zelfmeet, hè? Ja. Helemaal zelfmeet. En, en, en hoeveel, een, hoeveel, hoeveel bespaart u dan, denkt u, per maand? Um, nou, laat ik het zo zeggen, de hazelnoten die kosten in de winkel rond de kerst, kost die zo'n 6 euro per kilo, geloof ik. Um, op een middagje rapen verdien ik dus uh, 20 kilo hazelnootjes met schil is dat. Dus dat is 20 keer 6 euro is 120 euro op een, op een paar uurtjes in de middag. Daar moet u wat mee doen. Ja, dat ik zeggen. moet er ook wat mee Ik eet ze zelf op. Ja, met verkopen. Ja, natuurlijk uh, als ik de bereidingstijd uh, en cetera, meeneem, dan, is dat natuurlijk, uh, uh, ja, dan zit je ongeveer aan het prijsspel van wat je in een natuurwinkel betaalt. Ja. De hammen... Uh, ja, dat, dat roken en dat, dat pekelen, dat gaat vanzelf. Maar je komt, uiteindelijk kom je op dezelfde postprijs neer als bij een redelijk goede slager. En wat is nou de allerbeste plek uh, in, in omgeving Breda? Om uh, um, uh, lekkere voedsel uh, te, te, uh, bij elkaar te harken? Oeh, daar ga ik een hele hoop mensen wijs maken, hè? Ja. Maar probeer het dus uh, in de boswachterij bij Sure. Oké, okay, dat, dat zeggen we heel zachtjes. Daar staan nog de kastanjebomen. En sowieso in, in de stad Breda hebben we in diverse wijken een hele hoop aanplanten van hazelnoten. En die worden altijd door de groenvoorziening worden ze die bij elkaar geveegd, wat ik eigenlijk doodzonde vind. Ja, ja nou, spilling. je kunt dus veel met wat je in je omgeving vindt en dan uh, ja, hou je je aan het ja. Flintstone-dieet, ja, nou, ook. Het is nou Bramentijd. Uh, je kunt gewoon uh, kilo's Brame met je investeert in de tijd. En dan uh, kun je suikerloos, kun je daar jam van maken door middel van indikking. Dus suikerproducten heb je er eigenlijk niet bij nodig. Kunt u mij het opsturen? Oeh, dat gaat even moeilijk, want mijn e-mail is uh, momenteel. Ik heb een uh, lekker, e Lekker potje hè? jam. Oh, een potje jam. Ehm. Um... Ja, daar gaan we even voor zorgen. Nou, dat, dat spreekt wel. Ik pak er even een belletje bij. Ja, Hoe gaan we dat regelen? Bl blijf blijf even hangen. Dat uh... gaan we regelen. Uh, <laughs> en, en welke smaken hebt u dan? Ik heb momenteel, die heb ik laatst gekregen... Uh, een aardbeienjam uit Spanje zelf bereikt. Uh, maar ik maak gewoon een potje bramjam. Dat lijkt me wel lekker, ja. Nou, ja. Uh, we kunnen allemaal bellen naar Henk de Ruiter in Breda. Nee, nee, als je... Ja, jawel. Ja. Staat u in het telefoonboek of niet? Nee nee nee nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga, ik ga nergens schrijven. op Social me, media en dergelijke. Ik ben onvindbaar. Oké, okay, heel googlen. U erg... kunt mij googlen, u vindt mij niet. We vinden u niet, oké. Okay. Maar dat potje, Sam, hoe gaan we dat regelen? Blijf even hangen, dat gaan we, gaan we oh, zeker ja, regelen. Beloofd ja. is beloofd, hè? Ja, beloofd is beloofd. Henk de Ruiter, bedankt. Graag gedaan. Side. Black cars in a single line Your family in suits and ties te wachten maar de trein waarop hij wacht komt nooit voorbij er bestaan geen medicijnen die de stilte doen verdwijnen en er zijn nog zoveel kinderen zoals hij breek de stilte breek de stilte sloot die muren om ze heen Woord voor woord en steen voor steen. Breek de stilte. Breek de stilte. Sloop die muren om ze heen. Woord voor woord en steen voor steen. Als we ze volgen in hun dromen. Om te ontdekken waar ze wonen. Misschien vinden we de weg dan naar hun hart. Als wij proberen mee te reizen En ze de weg naar buiten wijzen Misschien vinden ze dan de woorden op een dag Breek de stilte Breek de stilte Sloot die muren om ze mee. Woord voor woord en steen voor steen Breek de stilte Breek de stilte Stel die muren om ze heen, woord voor woord en steen voor steen. Ze zijn in oorlog met de wereld, ze bouwen muren om zich heen. Oh, Maar laat die los, geef niet op, laat ze nooit alleen. Beek de stilte, beek de stilte, sloot die muren om ze heen. Woord dan steen voor steen Hey stilte Switchfood en Yesterday's. En het Stef Bos en Bob Savenberg. Breek de stilte. 0801121 is ons nummer um, om te praten over uh, afvallen, diëten. Um, daar gaan we zo meteen weer over verder praten na James Plunt. OMD en Talking Loud and Clear. We hebben Karel aan de telefoon. Goeienacht. Goedenavond. Wat is uw gewicht? Ik wou, uh, reageren. Ja, Ja, goed, het, het diëten en dergelijke, zeg maar. Ik heb wij zijn een klein verhaaltje kort te maken. Ik hoor mijn eigen heel erg trouwens op de achtergrond. Maar. Misschien dat uh, u de radio Wij komen nog uit de agrarische wereld. Gaat ja. En wij zijn... Uh, Eigenlijk best grote eters. Heb je ja. de radio wereld. nog aanstaan? Ja. Hallo? Hebt u de radio ja. nog aanstaan? Nee. En ik heb de wagen ook uit. Dus. Oké. Okay. Ja. Nou goed, we gaan verder. Wij zijn, uh, dus van, wij zijn eigenlijk best grote eters, maar in die agrarische wereld verbrand je ook heel veel calorieën. Nou, als uh, dus op een gegeven moment door omstandigheden uh, ben ik niet meer in die agrarische wereld werkzaam. En dan ben ik chauffeur geworden. Mm -hmm. Dan ga je natuurlijk uh, het, het grootste gedeelte van jouw tijd als chauffeur zijnde. Je werkt wel, hè, want ja goed, je hebt je concentratie en alles. Maar je zit wel. Dus de calorieënverbranding wordt natuurlijk een heel eind minder. Toen is mijn gewicht is gestegen. En toen op een gegeven moment toen woog ik 97. Nou is dat in de chauffeurswereld denk ik niet zo heel apart. Maar uh, ik heb op dat moment wel gezegd, dat is dus twee jaar geleden geweest, van ja goed, dit moet ik in de hand gaan houden. Nou ben ik absoluut geen sporter, want de, de, ja goed, dat vind ik verloren energie, om het zo maar te zeggen. Verloren energie? Wel geprobeerd of ook niet? Nee, dat, dat, dat het zit niet in mij. Wij, ik telde, wij komen uit die agrarische wereld en als wij die mensen zien gaan sporten, dan denken wij bij zeggen van, ga iets doen. <laughs> maar no. maar, maar ja, ik iets, kan, kan me dat goed voorstellen dat die mensen uit, ja, tussen aangekeerd, woningenbouw uh, die sporten nodig hebben. Hè? Dat, dat, dat, daar gaat het niet over uit, maar het zit niet in mij. Dus ik ga niet sporten. Yeah. Uh, ik ben ook geen diëter, want ik weet gewoon op voorhand, daar ga ik me niet aan houden. Waarom nou, eigenlijk niet? heb ik mijn eigen dus gezegd gehad, van nou uh, een beetje logisch nadenkend. Heel, heel even nog hoor, Karel, even een stap terug. Waar, waarom uh, kun je je niet aan een dieet houden, denk je? Dat ga ik niet volhouden. Maar waarom niet? Waarom niet? Uh, ja, dat weet, ik, ik, zoals ik al zei, wij zijn van nature vrij zware eters. Ja? En zeer zeker wat vlees betreft, uh, zeer zeker wat vettigheid betreft ook. Kijk, een, een heel simpel voorbeeld, en u weet geheim zeker dat ik gelijk heb. Een gehaktbal van varkensplees, die voelt lekker in de mond. Die smalt en hè, dat voelt gewoon lekker. Maar dan pak ik een gehaktbal, dat mm -hmm. lijkt gezonder te zijn. Maar mm -hmm. dan heb ik een tennisbal in mijn mond zitten. <lacht> Snapt u wat ik bedoel? Ja. Dus ik ga mijn eigen absoluut niet, als iemand zegt je moet dit of je moet dat, ik wil, op het moment dat ik eet, wil ik lekker eten. Ja, maar dan zou je dus kunnen ik kan zeggen... ik ga me eigenlijk niet aan dieet houden, dat, dat, dat, dat, dat lukt me niet. Dan zou je kunnen zeggen, dan, maar... ga, je, dan ga je minderen. E, hebt u dat gedaan? Uh, je probeert het wel een beetje in de hand te houden, daar wel. Ja. Daar, daar heb ik wel besloten gehad. Maar ik heb dus tegen mezelf gezegd, gehad, twee jaar geleden... Ik eet drie keer per dag. Mm -hmm. ja. mm -hmm. En na het avondeten... Ja goed, en nou is het dus nacht, want op het moment rijden we dus in de nacht, maar dan wordt de cirkel andersom. Na het avondeten zet ik anderhalve liter water neer. En als die anderhalve liter water op is, mag ik iets anders pakken nog. Maar je dwingt je dus zelf eigenlijk van, ja goed, want wat ga je doen s'avonds? En dat herkent iedereen. Je hebt de hele dag gewerkt. En dan ga je s'avonds bij de tv zitten en dan pak je een nootje of een borrelje of, of een stukje worst of weet ik veel wat. Een flesje bier. En je zegt tegen jezelf, dat heb ik verdiend. Mm -hmm. Want je hebt de hele dag gewerkt, dus dat heb ik verdiend. Ik zeg dus tegen mezelf, ik mag dat nog steeds pakken, maar ik pak eerst die anderhalve liter water. En iedereen weet, als je anderhalve liter water op hebt na je avondeten, dan heb je echt geen zin daarin in... in in iets anders, want die anderhalf liter water, die, die, die, dat is genoeg om die avond te vullen. Nou, en waarom dan... heb ik dat voor mezelf ingevoerd gehad? Ja. Alle calorieën die jij s'avonds nog pakt, die verbrand je niet meer. Maar Karel, wat is, dan, je je mee wat, is dan, wat is dan nu uw gewicht? Mijn gewicht op dit moment is uh, iets, iets onder de 80. Dus ik ben in twee jaar tijd 17 kilo kwijt. Dat was 97, uh. Ja, ja. En, en, en het geheim is dus um, uh, s'avonds veel water drinken. En misschien wat minder eten. Nou, ik, ik heb voor mezelf gezegd gehad, ik eet drie keer per dag. Ik probeer het snoepen ook weg te laten. Ik zie zeker dat chauffeurs zijn, De chauffeurs zullen dat wel herkennen. Hmm. Je hebt heel vlug een, een zak snoep of een zak dropjes of je iets bij je liggen. Dat probeer ik weg te laten. Ik eet drie keer per dag. En heb ik een feestje, dan heb ik een feestje. Dus op, op het moment dat ik een feestje heb of een barbecue of, of iets in die geest, dan heb ik mijn dag ook die dag. Ja, en rond de 80 kilo dus, uh, uh, ja. stemt dat tot tevredenheid of nog niet? Uh, ik blijf door, ja, ik, ik ben op de tussentijd ben ik ook 50 geweest. Dus ik denk wel dat ik dit door probeer te zetten, dat ik zeg van ja goed, drie keer per dag eten. Uh, ik geniet nog steeds van het leven, ik geniet van het eten ook. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Hè? Dat, kijk, als ik moet gaan diëten en ik moet mijn eigen af gaan voor mijn eten, dan dat, dat gaat me absoluut niet lukken. Alleen, ik heb dus wel gezegd gehad, na dat laatste eten, niks meer. Ja. 1,5 liter water. En als je die op hebt, dan mag je je eigen nog een keer belonen met een nootje of een flesje bier of zo. Maar daar heb je dan geen zin meer in. Als je die 1,5 liter water s'avonds op hebt, dan heb je geen zin meer. Het nadeel is wel, je moet een keer vaker uit bed, hè. <laughs> Omdat je moet plassen, ja. ja. ja maar vannacht dus uh, op de vrachtwagen? Ja, ik ben... Uh, ik werk heel graag nacht. En als ik dus nacht thuis... Kijk, ik probeer altijd zo te werken dat ik vanuit mijn bed naar mijn werk toe ga. Dus als ik vanavond morgen vroeg thuis kom, dan eet ik rond een uur of tien, zeg maar, eet ik mijn warm eten. Uh, dan ben ik nog een paar uurtjes op. Ja, en dan ga ik naar bed toe. En dan ga ik die nacht erop, begin ik weer. Ja, ik zou nu lekker wat fitnessoefeningen doen. Karel? In de vrachtwagen. Dat ja, ik fitnessoefeningen moet doen. Ja, nu, doe eens. Fitness? Ja, nu, in de vrachtwagen? Nee, daar. Dat, dat, uh... Nee. Was ik, was ik niet in de vrachtwagen? Was ik... Ja, anders deed ik het ook niet. Nee, dat, dat ben je niet van plan. Oké, okay. maar uh, mooi, dus de twee jaar in ieder geval. 17 kilo afgevallen en uh, uh, weer wat tips hebben we gekregen. Karel, dankjewel. Ja, en een fijne nacht. Tim, Hoi. Houdoe.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 I just got tired of trying So long, I hate to see you go So I save my tears for later on down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 Still set the table Still set it for you and me It's become a habit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 The Robert Gray Band and Won't Be Coming Home. 0800 1121. Dat is ons nummer. We hebben het over afvallen, over diëten, over te dik zijn, over overgewicht. Melanie, goeienacht. Ja, goeienacht. Hi. Wat weeg jij? Nou, oh, moet ik dat echt zeggen? Ach, het is raar. Nou, dat weet ik ook echt niet, want ik heb al jaren geleden mijn uh, weegschaal de deur uitgedaan. Wat is daar de reden van? Omdat het een obsessie werd. Oh, ja. Iedere dag die wezen gaan staan en uh, soms drie keer op een dag. Z uh, oh, ik dat is wel heel uh, heftig. Aan. En waarom, waarom deed je dat dan zo vaak? Waarom was het een obsessie? Omdat ik me ook wel te dik vond. En daar uh, ben ik eigenlijk mijn leven lang ben ik een jojoer geweest. Mm -hmm. En uh, ja, dik zijn denk ik voor iedere vrouw niet echt prettig, hè? Nee, maar hoeveel weeg je dan ongeveer, denk je? Nou, ik denk dat ik rond de tachtig zal wegen nu. Oké. Okay. Dus. En vind je jezelf dan te dik of niet? Ik ben nog niet tevreden met mezelf. Maar ja, ik ben vandaag, ben ik te vallen, nou, het was gisteren, het is al na twaalf, hè. Ja. Ik ben gisteren 60 geworden. Dus Geveligd ik tuin. kan ook niet uh, meer verwachten dat je een lijfje hebt van iemand van uh, 34. Nee, maar, maar toch wel diëten of niet? Nou, ik dieet niet, niet echt, maar ik sport wel heel veel. Dat heb ik, uh, ik sport drie keer in de week, doe ik spinning. En waarom niet diëten? Dieet helpt gewoon niet. Dat is al zo bewezen. Mensen kunnen dus zeg maar een half jaar aan dieet zijn. En dat en op een gegeven moment houden ze dat niet meer vol. En ze gaan weer een beetje normaal eten en mensen komen daarna nog meer aan. Dat is al, al een vaststaand feit. Kijk naar het programma van uh, over, over, uh, overgewicht, dat programma toen mm, de... En hebben ze een na-check gedaan. Nou, de meeste mensen zijn gewoon weer aangekomen. Maar het kan misschien ook wel helpen, hè? dat blijkt ook wel weer. Als je, als je het, het um, rustig aan doet, als je niet uh, um, heel snel wil afvallen... maar het gewoon uh, uh, op, een, op een, uh, een verantwoorde manier wil doen... dan, dan ja, kan het toch wel degelijk effect hebben, toch? Ja, maar ik denk gewoon ieder mens, zeker mensen met een overgewicht... die hebben toch een, een, een zucht naar een bepaald voedsel. En het, zal, het is dus altijd ongezond voedsel. Het zal chocola zijn of noem maar even op. En dat, ik denk gewoon, als je dat allemaal op een gegeven dat je aan een dieet doet, dat mag je dat allemaal niet meer. Dan wordt het een obsessie. En dan kan je het dan denk ik drie maanden volhouden. Maar op een gegeven moment hebben ze daar toch behoefte aan. En wat is dan, dan, het het toch wat is dan hetgene wat dan wat jij graag uh, uh, vreet zo s'nachts rond ben drie broodeter. uur? Ik een brood Een Ja, en dat schijnt dus ook al gewoon dus helemaal niet. En op dit zijn. moment ook? Uh, ik heb net een lekkere pannenkoeken even gebakken. <laughs> oh, nu? <laughs> het is bijna drie uur, Melanie. Wat zeg je? Het is bijna drie uur. Ja, ik weet het, maar ik ben ook een beetje een nacht eten, want ik kan uh, soms heel slecht slapen. Met stroop? Ja, en dan met... ga je lopen zoeken, hè? Met stroop? Ja, lekker, met schenkstroop. Oh, oh. Nog zoete <laughs> cijfers, hè. <laughs> Melanie, uh, uh, geniet er nog eventjes van. En een er anders Doei nog een, joh. Bij jou het schelen. Hey, een uitzending, hè. Dankjewel. We praten zo verder over afvallen, over diëten, over te dik zijn. bij Dit is de nacht bij de EO op Radio 1. Tot ziens.